Het huiswerk maken, ik heb er zo genoeg van, ik wil niet meer Kom niet bij me klagen, je hebt me niks te vragen Ik kan het niet meer, nee, ik wil niet meer Altijd weer het huiswerk maken, ik heb er zo genoeg van, ik wil niet meer Kom niet bij me klagen, je hebt me niks te vragen Ik zeg het nog een keer voor de laatste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 Ik ben...